Deze podcast wordt u aangeboden door ICT. Tim. Hallo Patrick. Dag, je jongen. Alles goed, jong. Ja, maar goed. Het is lang geleden, hè? Twee ja. weken, jong. Zeg een keer waar we zitten, jong. Ah, wel, waar zitten we? Op teamwilden, jong. Ja. In de derby, hè. In een derby? Ja. Dat is in Nardenne, jong. Ja, ja, bij de wallen, niet. Bij de wa Wat doen we in de wallen? Jong? En wie heeft dat kunnen regelen? Oh, dat gaan wij Ah Ja, één keer. En de Ludo zit hier ook, in de René. De, de Ludo en de René zitten hier naast ons, hè, jong? Ik heb gevraagd aan de rest van de collega's, maar die wilden niet meedoen, jong. Ja, niet. Die kunnen we altijd niet meekomen. Die kunnen ook een keer op hun kinders passen, jong. Dat is en just, zeg hè. Een keer wat jij hier eigenlijk doet. Oh, wat ik hier eigenlijk doe? Ja. Ik zeg, ik, ik de uh, DJ van Deens, jongen. jong. En? Wat doe jij nog? Jij zorgt voor de... Wat drank. is als... Voor de drank, hè. <laughs> ja, voor een drank, jong. <laughs> Dat is toch het belangrijkste vanavond, Job? Dat is... <laughs> Oh he, he, Dat is het belangrijkste. Want he? zonder drank zijn er geen ambtenaren. He, ah niet, hè? Nee. He, ah, nee. nee en al, en uh, allemaal goed op de hè? Allemaal goed, hè? Ja, maar het is toch het tijd van het seizoen, hè, he, jongen? Je moet toch al die papieren in orde maken? Ja, maar nu is het eigenlijk, nu moeten we de papieren versturen eigenlijk. Ah, versturen. Ja, Dus dat is nog het makkelijkste. Dus je we niks controleren eigenlijk, vaak. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat doe jij dan eigenlijk nou? Nou, is het eigenlijk gewoon de adressen afgaan, Jot. de papieren afdrukken in een omslag en allemaal weg. Snapt het? Ik snap dat ergens, ja? maar dat is voor niet veel werk. Jawel, jong, jij weet niet wat werk dat dat allemaal is, jong. Dat is wel miljoenen bevolkingen in dat België. Just... Miljoenen, hè? Uh, België telt toch op zijn minst half miljoen bezoekers uh, niet, hè? inwoners, is just of niet? Dat is helemaal juist, Jan. Ah, nou gaan wij ons glas vastpakken, ook al ja. ik mijn glas hier niet staan. Ja, hier, hier, ja. hier is het. Santi. Ah, Santi en dan op Johan en Patrick live op nummer 4. Ja, nummer 4 zijn. Nummer 4. Santi. Santi. En dan komt een intro. Hè. Ja, absoluut. Patrick. Life. Patrick, live. Welkom bij Johan en Patrick live. zijn, Ja, dat is dus, we zijn live. Welkom bij de vierde aflevering van Johan en Patrick live. Ja, mijn de vierde al. De vierde al, dat, dat gaat snel, hè. Dat gaat snel hè. En we hebben vandaag speciale gasten uitgenodigd. Special guests. Special guests. -webnaar. We dus hebben speciale he afleveringen. Ja, nodig. die zijn speciaal. Oké, dat kun je nog aan niet verantwoorden, nee, nee, nee, nee. Maar weet je, we hebben dat in de vorige aflevering gezegd. Daar hebben we speciale gasten uitgenodigd. Ja, ja. He? We hebben dat al gezegd. We hebben dat gezegd. En wij hadden ons, ons, ons, ons afspraak. We hadden ons afspraak. Het is wel niet de Mike, maar we hebben wel de Liedobaal. En ook nog de René. Ja. Twee speciaal mannen. Twee speciaal mannen. Maar we zullen eerst beginnen met de lieden. Goedenavond. Dag Goedenavond. Lido. Dag, Dag de Lido. Ust ja, het alles mij, goed, jongen? Zeker. Alles ja. in orde, jongens. Zeker. Thuis ook. Ja. Thuis ook. Just. Zeker. Met vragen, met de kinkjes. Alles goed, hè. Alles goed. Zeker, zeker. Dus jij bent Lido jij bent de head of IT van de FOD. Ik ben de head of IT en ik maak ook de website en ik zorg voor de technische ondersteuning van Johan en Patrick Dat is heel waar, hè? Dat is heel waar. Dat is een ander boiterham, jongen. Ja. Dat is een ganse boiterham. Maar, maar, maar begin... ik, doe, ik doe het, Gerrit. Ik doe Jij het, Gerrit. Dat is het belangrijkste. Dat is juist, eigenlijk, jong. He? Maar hoe begin je er eigenlijk vaartelijk aan? Aan wat, aan wat Patrick? Ja, nou, zeg het eens. Aan, aan, aan wat beginnen. Ja, aan wat hoe begin, begin je Aan zo'n website. Je moet weten, Patrick, een goede IT is vaartelijk laar. Dat is juist. Maar hoe komt dat eigenlijk? Want, ik zal wel eens dus uitleggen ja, wat de, een de, de achterliggende reden daarvan is. Ja. Het ding is, een goede IT is lui voor wat? Als je niet law is, dan wil je altijd veel werk doen. En veel werk, dat wil zeggen, veel code schrijven. Ja. Dus hoe minder code dat je schrijft, hoe, hoe, vijf, sneller, hoe sneller alles werkt. Ja, ja, ik ken het teug. Dus jam. hoe luiier je bent, hoe minder code dat je schrijft, dus hoe sneller alles werkt. Ja, ja. En daarom is een goede IT vaderlijke lawa. Dat is eigenlijk slim gezien. Volgende pot kijk zo raar om mij om. Ja, maar dat is niet van. Maar dan bij Het ding is, een ambtenaar. Iedereen denkt dat de ambtenaren laar zijn. En dan en. Nou, Zeker dan. Ja, na dat we. Ik spreek voor it ers. Ik spreek niet in de naam van de, de ambtenaren. Dat moet je vragen aan de Johanen. Maar ja. jij dat ook een ambtenaar, hè? want jij zit in de it Dat is of... juist, maar ik spreek vaak gewoon voor de, voor de it ers. De IT'ers zijn daar, daar oké okay mee. De ja, ambtenaren in het algemeen, dat weet ik Dat wil maar ik niet voor wij, spreken. Wij doen gewoon ons werk. snapte Als ons werk af is, dan is dat dan Wij kunnen gaan niks anders doen, hè, jong? Ja, Als dat werk af is. Ja, ah, zo simpel is het? Het ding is, uh, Lujo, jij komt soms in mijn café. Dus, zee, zee, just, ik kom just, maar graag. Ik, ik, ik moet dat eerlijk zeggen. ik kom Maar vroeger, hè. Wat vroeger vroeger konden wij tijdens onze pauze een keer langskomen. Dat is maar dan gaat het allemaal zo gemakkelijk naar mee. Dat je, is he? moeilijk. Maar te te dat is allemaal de n veel. Waar We hebben nu een nieuwe show, jong. en die is een bekker. Allee, ik mag dat hier eigenlijk niet zeggen, maar vader is het toch een beetje Zeg een en een ambatantrik, hè, ja, ja, dat jongen. Ik vind dat ook, jongen. Ja. Maar we gaan dat niet zeggen. We gaan die nee. banaan noemen, maar... Maar niemand lustert die meis, Nee, nee, nee. Ik nee, weet nee. het, maar vaderlijk is dat gewoon bekend. Nee. Vroeger kostten wij doen wat we wat, wat, wat, En pas op, ons werk was ook klaar, hè. Het is dat. En als we na, en... nou in het ons onze beukjes kwamen opeten, eten, in... café... Wat maakt, wat maakt dat verschil? Wat ja, maakt dat verschil? Niks, hè? Niks, niks. Niks. Dan was dat ook af... Dan nou dat het ook klaar geraakt, maar ja. Ah ja, assist. Oh, en maar hoe u... is mij vissen? Ja, want Ludo, blijkbaar, uh, vissen jij geren. Jot, jod, jod, zeker dat, zeker dat. Ik heb ik, ik. ik. ik. Een kelper van een kel een kel kilo, jong van twee kind. Hoeveel kilo joh? Maar wacht, maar uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik zeg ke een avis, hè? Ik zeg geen avice. Een karper, jongen ja, karper. Maar jij zou juist een kelper en dan is een karper. Maar dat is een beetje dialect van een karper. Oh, dat is een karper. Heel jolt, goed. Oké, en hoeveel kilo? killer? Dat weet ik niet. Ik heb geen weegschool, maar. Ja, maar dat voor de visser... Hij had een bewijs. Hij had een bewijs. Ik heb, heb nog een foto van, jongen. Ja, ja maar, maar een foto Hij zegt geen kilo, hè. Ja, maar je kunt het wel zien, zo'n beetje hè. Je kunt het wel zien. Je kunt een vetwaaf zien, maar Patrick, je denkt nog steeds Patrick, niet Patrick. hoe, hoe dik dat is, hè. Patrick, jongen, Patrick, ga als cafeeganger. Ga moet toch weten, al die mensen... Cafe dat... Baas. Baas, excuseer. Oh, ja, baas. Ik zeg, het is er al laat, man. met een inbeelding ja. van een FOT. Uh, jij als cafébaas, moet toch weten, al die cafégangers die over de vloer komen, die verkopen al een beetje cafépraat. Café dat we zo zeggen, een beetje zeven en een beetje overdrijven. Ja. Nou, als ik bij jou op café kom en ik zeg, hé, hey, mannen, ik heb een jukkel van een vis gevangen... Nou, wat zeg je dan tegen mij? Ga een foto bij jou, ik wil bij zien. zien. Ja, het... Wat maakt dat uit als ik zie dat is 20 kilo. 50 kilo, 5 kilo, dat maakt niet uit. 30 kilo is wel veel, hè? Dat is wel te veel. Jij gelooft dan nooit niet. Dus nee, jij wilt een foto zien. Niet. Ja. is ja. dus ik, ik heb een foto mee. Ik heb ja. een foto mee, ik, ik zal Ja, zeggen. Ik pak dan een foto. En okay, ik moet fout, Ik zeggen, het was een speciaal, of het was een albino. Een Albino, ah, zo'n witte. Een dus dus nog een geur. Een speciaal? Ja. De kans dat jij een vis pakt en dat dan nog een Albino is, dat is klaar, en, en kunnen daar dan prijzen mee winnen of zo? Ik ken oh. ook een goede moppe. Ja, vertelt hem eens. Over Joden. Hola. Hola. Wat is het verschil? Waar is de overeenkomst tussen Joden en Schoen, joh? Ik weet het niet. Dat zijn we meer in 31 dan in 42. Oh ja. Hé, hey, dat is hier wel uh, sensitief content en samata Ik doen. heb daar gehoord van. Van de Johan van Nee, <lacht> hey, maar ik heb dat gehoord van haar café, hè, jong. Dat, is dat kwam zelf. uit haar café. Allee, laat een keer doen. Oude vis, jong. Ik zit hem aan het zoeken. Hij aan het zoeken, hè. Ja, ik hoor maar ze zijn een gsm, denk ik. Dat wat zo Ja, oh, Ja, ja. Of gsm, dat ruist hier, jong. Dat maakt een mikke lawaai. Dames en heren, laten we ons kennis maken met de René. René, dat is eigenlijk feitelijk. Het hulpje van de Ludo, juist is juist. Dat is juist. Laat dus... mij maar even voorstellen. Ja. Ik, ik ben René en ik drink. Nee, nee. Ik ben René en ik werk voor tweeën. Juist. Dat was dat was. Jij man. werkt ja. voor tweeën? Ik ja. werk voor ja. tweeën. Dat is juist, man, Dat is man mijn beste man. Hè. Maar je zei toch juist dat je laar moet zijn? Ja, ja dus dus jij hebt de man, vroeg, man onder A. Hij heeft maar één man onder hem, dus ik ben de beste. Hè. Ah ja. Oh, ja. Dus dan moet jij eigenlijk niks mee doen, jong, Ludo. Eigenlijk. gewoon een papier in moet in Ik moet uh, ik begeladen, coördineren. je weet wel hoe de dat Ludo, gaat. Hè? De Ludo de die je zegt, René... Supervisor De Ludo oh, die je zegt, oh. René, doe dat een keer en dan gebeurt dat niet. Wat zeg je, ah, Ludo? Ja, dat is goed. van. Voilà. Maar wat doet de René eigenlijk, fatelijk eigenlijk? Zeg René, zeg een keer wat dat jij doet en wat zijn de hobby's? Mijn hobby's? Ik kijk een keer naar de website van je en Patrick. Dat is, just, ja, da, dat is goed. Jong. En, denk... en volg jij ook onze Spotify-playlist? Dat zou wel zijn. En ik denk, miljarden G, dat ziet er goed uit. Ik wou ja. dat ik het had gemaakt. Dat dat ik just. heb dat ook gemaakt. <laughs> ah. nee, sa nee, samen met de ludo hebben we dat gemaakt ah, En wel. dames en heren, heb je een klassieker gemist? Of vinden dat daar een link niet in past? Kun je altijd contact opnemen met welk e-mailadres je hebt. Contact at patrick en johan E. Nee, dat is niet juist, hè, nee. <laughs> nee, wat, wat was het? Johan en Patrick? Zeker? Ja, het is dus contact ah, wel, ja, at johan ja, en patrick helpen. Live. Ja, ja, dat was Ja, mannen, ik heb een foto hier, ja. live in action. Ja, de Ludo gaat ons nog na... tonen, een vis. Maar dat is gefotoshopt, of wat? Hey, nee, dat is niet gefotoshopt. Dat is een kanjeren, nee. je ja. ziet dat is een witte, hè. Dat Check, dat, check, dat is... vind ik, ja. PK. ja, Dat is zeker 4 à 5 kilo. Dat is, dat, is, dat is een Albino Peken. Voilà. Maar eigenlijk René, waarom zou jij begonnen als een ambtenaar? Kun je dat een keer zeggen? Oh, waarom zeg ik begonnen als een ambtenaar? Jot. Die hebben me altijd vroeg gedaan. En dan is het café altijd open, nee. Dan kun je altijd dan bij, bij Mike komen, ik mij komen. Je altijd zoiets. bij het café komen. En zo zeg ik één ambtenaar uitgerold in, in vaden, Ja, maar is dat een droom geworden, dan nou, eigenlijk Of had je altijd ambtenaar worden? Ik wil altijd dronken worden, ja, maar de da, ja. ambtenaar dat was schoon meegenomen in feite. Ja, maar eigenlijk feitelijk, maar jij moet zo het doen van de lidden. Nou, daar word je toch niet happy van? Eh, Als je eh lusten, wat dat, dat, 20, dat is niet waar, die hulp maar. Ja, dat is niet goed. Dat is niet onder en boven, hè. dat is wat meer naast elkaar. Dat elkaar, ja. maar uiteindelijk draag ik de verantwoordelijkheid uit. Ja, hij draagt dus, als ik het verknoot, moet hij het gaan uitleggen bij de baas. Ja. Snapt het? snapt het. Dus ik heb dus waar ik... een Jan Bon ken jij Jan Ik heb niet persoonlijk. Dat is, is buiten binnenlandse zaken. Dat is binnenlandse zaken. Dat is die van Ispo op de boterham. Ja, maar het geld zit op een FOD. Financiën. Dat is dat financiën. Ja, ja. Dus jij kent ja. toch oude veus zitten? Dat is de dingen, hè. Ik ben meer dan achterzitter. Dan over het veld, hè. Als Omdat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar je kent toch oude oh, voorzitter? Ja, maar niet persoonlijk. Maar niet persoonlijk. Wij zien die eigenlijk nooit. En de ruinders op zijn bureau, hè? De voorzitter. De, de DJ. Valk, de, ah, de, warm, DJ die de, ja, de DJ, die kan een leuke spelen, de DJ. De DJ, die was vroeger... De die deden vroeger een de de FOD, hè. Just, just, ja, just, just, Ik voilà. noemde die dan altijd DJ van een FOD. Dat is just, jong. Hij vond dat niet zo grappig. Nee, de Ludo ook niet. Ja. Maar de Ludo die kan me niet veel lachen, of zie je? Ja, dat weet ik al niet, jong. Nee. Dat kun je niet bewijzen. Ik kan nog iets bewijzen. Ey, jij moet ons niet eens zien op een bureau. We hebben veel plezier. Ja, dat is een fout, jong. Ja. Oh, maar, maar Soms, soms spel ik de, de, de Ludo. Ludo hier. En dan zeg ik, uh, van mijn printer werkt niet meer. <laughs> en dan, dan komt tien en af. Speciaal voor mij doen wij een klapje, een beetje grappekjes maken. Een oh, gratis klappekje. Onder, de, onder ja. de collega's en zo, hè. Ja, Zeker, maar, maar Ludo, mag ik nou elk faatlijk is een persoonlijke vraag stellen? Ja, maar niet te persoonlijk, hè. Ik wil niet dat je ons dat hij hier heert, hè. Maar maar, maar, hoe zijn jij begonnen op de f 4 dat is faatlijk een beetje staatsgeheim, Dat ik daar begon. Hè. Ja, maar er moet toch reden zijn dat je een te dan zeggen wil, hè. Ja, jood, jood. Uh, maar dat is misschien voor een volgende episode. Ja, we hebben het uit, hè, jong. Dat is juist hè. Ja, we hebben tijd, We hebben, uit, we hebben uit, jong. Goed, jong. Uh, ik ben ik eerst als student, hè, jong. Dan ben ik ik eerst zo een beetje hier en daar, je kent dat je kind al wel hè? een beetje interim hier, een beetje interim daar, een beetje geprobeerd. Uh, maar ja, je vindt toch nooit niet direct wat je vindt, wat je wilt, dat wilt. Dat is juist. Dat, dat, is juist. Zelde dat zelde bij ons. Dat, dat bij is ons. Ja, oh ja, bij ik wou ik geen café worden, maar de nanny die tegen mij beginnen café, want de nanny die ging met daarna bij in werken, En die dat zei van, nou, ik kan ik gratis glazen uh, aan haar geven en aan haar fixen en een bonnetje geven, dat ga je. Kutting krijg je, je, je cutting. Cutting krijgt bij de naam en dan ga je dan uh, een wat gratis krijgt, en dan zou ik een café bij jou rond. Justis, Zo gaat dat, je wordt daar zo een beetje ingerold. Of ingedaald? Ja, soms wel, jong. soms wel. Alhoor, dus ik was zo een beetje interim aan maar interim zou oh, zo een interim doen. toen. wat voor interims wilde jij toen? Z'n baan betreft het niet, een, betreftje... een beetje in de privé, zo. Ja. En de privé, dat was het werken. Jod jongen. God. die mannen, hey, dat zijn slavendravers, dat is e niet gelijk als bij een VD. <tie> nee, <he>. Maar jij daar daar ook zoals de gaan naar nu, maar goed gaat Nee, nee, maar ik heb wel veel collega's dat dat, dat mij toen de Johan een het probleem had met zijn bureaustoel, ze hadden naar buiten water geschoten. Dat is juist, dat is juist. dat was dat is schandalig geweest, dat was schandalig. Dat was En ik vond dat niet kunnen. En ik had dat zo opgepikt aan het koffiemachine. Ik was daar, je kent dat, ik ging mijn dagelijks eh, cappuccino kan halen. En dan stond er zo'n pijn even mee. En die, wat, ik hoorde, allez, die waren aan het praten en ik hoorde dat gesprek toevallig. Ik zeg, allez, wat is dat nou? Ja, dat was dus een zo'n ketten. Of uh, enfin. Dus ik heb die nummer gevraagd. En dan heb ik uh, de Johan gebeld. Ik zeg, allez, wat is het probleem Wa, die met geen Allee, Dat is het geen. Ik ben al een baas gegaan. Omdat ik dat dus wist vanuit de intrims en vanuit mijn privécarrière dat hoeveel mensen dat er in een IT-probleem hadden met hun rug. Ja. En ik wist, één bureaustoel kan daarbij helpen. Dat is. Dat, dat, is. Is, dat heeft mij echt goed geholpen. Maar is dat die een bureaustoel van de PewDiePie? Of? Dat is een name. Maar die is 3,99, hè, joh. Yes. Is dat die een bureaustoel? Ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dus al ik de belasting betaalt. betaald... betaald? Die een bureau stil. Ja, maar dan moet je gaan en afvragen als hij op een vat een bureau ja, ja, dan krijgt hij Japaners en en rug. Dat is juist. Dan moet hij een dokter. Dan moet hij een specialist. En dan wie... moet hij geopereerd worden en wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Ja, ja een stuk. Ja, ja, een stuk look. en de rest? En de rest, Wordt ja, terugbetaald door de ja. ziekenkast. Ja, en maar. wie stopt er geld in de ziekenkast, Patrick? Ah, ik he. En ik en Voilà, ik he, dus. Wel, dus dan is dat mij dan de bureaustoel. dus Dan investeer je beter in de bureaustoel dan dat uh, iedereen maar moet betalen voor zijn rug. Hè. Ja, dat is, je moet dat zien als een investering. Hè. Maar investering is dat... in zo'n rug. Nee, ja. is dat niet, ja. is niet, heel. Maar Zeg, René, dus, je ja. schuift dus uit een Londerdaan van de Lula. Ja. De collega, jong. Wij collega. zijn collega's, juist, collega's. Hey, Al van Barman. Dat hij in het weekend komt helpen dat studentje. Dat noemde ja toch ook niet onderdan. Dat ja, is toch een collega? Dat is mijn dochter. Dat kun je nog wel niet verantwoorden. Of zo. Nee, dat is juist. Maar dan noemde ja toch ook niet hè? onderdaan? Hè? Dat is mijn onderdaan. Dat is mijn dochter. Dat is juist. <lacht> ja, nee. Daarom moet ik je <lacht> tegen spreken, jong. <lacht> maar, da René. Ja? Maar wat heb jij eigenlijk faarlijk al verkeerd gedaan in dat leven? Waarom zou jij... Op de NFOD beland. Maar jij doet precies Bij, dat, dat de wij losers hey, zijn, of wat? De NFOD nee, nee, nee. is geen straf, hè. kan is geen nee, straf. Er, me maar eens, het ding nee. is... Nou, het ding is... Niet iedereen solliciteert om op de NFOD te werken. Is dat nee. wat ik bedoel? Ik heb dat nooit... Johan heeft ook niet direct in zijn leven. We willen zeggen, ik werk op de NFOD en dan een we ook niet. Snap ik heb nooit willen solliciteren voor de FOD. Maar mijn pa had de gellenbeugen in het ministerie. En beter als deze ging het toch niet werven van mij. Dus ik werk maar op de FOD. Hè. Ik ben daar content mee. Elke vrijdag om twee uur naar huis. En wow. andere dagen op tijd naar huis en in gaan drinken. Meer kan ik niet wensen, jong. Oh, voilà. Wat? Wat? Het schoonste leven dat er is. Wat wil mensen nog meer? Uh, om het de rest te wagen? Just, just, echt. Dat gaat niet. Stof, dat stof, wel. dat doe niet. Die bedrijfswagen om mij pinten te komen pakken op café, daar zat in te kruipen en die bedrijfswagen kwijt te spelen. Nee, merci. Niet nee, meer mij. als voilà, oh, Je broken, voilà. ja. Dus die bedrijfswagen die je binnenvaardelijk in wil een beetje vroeger te stoppen. Dan en een, een, een beetje gaan minder harder te werken. Maar ik stop altijd wat vroeger. Dan kan ik mijn trein nog pakken hè? of ja. kan ik nog eens bij huis binnenspringen? Precies. Just... Uh. Gezondheid. Het ding is, ik moet mijn eigen bier ook proeven. In Belgium. Dat is in België, Belgi dat is al vaker. Hoe noemt Belgium. dat spel nou eigenlijk? België. Nou, dat was makta. Als heb je de informatie nee, nee, nee, nee, krijgt nee, nee. van de AB van daarvan. Ja, het ding oh, vertel is... vertelt hij Dus eigenlijk voor de, ik ik René, ik ik, ik nou eigenlijk het is het, vooral tellen. Ik luister. Dus de Dani? Ja. Die, die werkt op de marketing van de AB Inbev. Ja. En, en die, die komt ook in haar café. En die komt elke, elke week of bijna elke dag in mijn café. De Dani, dan dat is een Dani. Mag dat? De Dani, dat is een Dani. Die mag dat Dani. Dat is een mag, die mag Sorry. En dan Danny, die had hij zo'n geweldig idee. Weet je, want binnenkort is 2K voetbal. Ja, ik kan het van de overval he. Dan ga je uit de overval. Niet dacht... overval, nee, nee, dat mag niet. Maar he. die dacht zo in één keer: oh, de Juppelaar. Dat is zo'n beetje Belgisch, snapte? Jood. Ja, maar als je naar het buitenland kijkt, jaot. Jaot. Wat denken ze dan over België? Wat zeggen die dan? Belgium. Fruiten. De Nier. Die zeggen: België. Wafels, Nee, Wat zeggen die dan? Nee, die zeggen Belgium. Belgium. En dan zegt je dan niet, een Danny, oh God, doen. Dus als die over België denken, dan denken die, oh God, Belgium. Belgium. Ja. Hoe speelde dat? Hoe speelde dat? Belgium. Belgium. Speel dan ik even maar. Dat is B E L z E G J I U. Zeg Johan, kun jij naar nou naar nee, je Patrick, hè? Patrik. <tie> <tie> zeg Patrick? Ik ken hem. Zeg het nog eens, joh. Ge... Zeg Patrick. Moppie. <tie> Blijf. Zeg nog Patrick. Zeg Patrick. Ja, kun je nou eigenlijk zeggen naar waar je naartoe wilt? Want jij zat hier ver aan het einde, Ja. Ja, nee, dus, dus de, de Dani, die had dus het geweldige, nee, want iedereen denkt in het Engels, nou. Die zeggen niet België of Belgisch of Nederlands. Dingen over Belgium. Dus waarom noemen wij ons beste B of ons Pilsbier niet België? Ik snap dat. En ze hebben dat genoemd B-E-L-Z-I-U-M. België. Niet, maar jij. Maar je die jij toch niet? Niet. dat is. Waar gaat die jij dan naartoe? Ja, die is waarschijnlijk. Leg mij dan een keer uit. Waar zeggen België? Ik zeg België. Ik weet niet wat dat gaat zeggen, ja, al die aardigste, Ja, hè, maar, maar ga zijn de te maken, hè. Dat just is juist, juist, En jullie daar? Juist, juist, Daniel, Het is het geweldige idee om dus van Juppeler volledig België te maken tot het einde van het WK, dus tot midden juni. Juni? Juni. Ja, maar juni, hè. Juni. Dus dat is... Uh, maar je wel? Nee, dat is juli. Juli? Juli. Ah, nee. Ah, ja. Want de nee. WK dus twee keer tot 30 juni op zwemmen in Maar ik heb een vraag. Zeg het eens. Gaat dat door totdat de Belgen eruit liggen? Of gaat nee, dat door ah, tot de finale? Nee, het, het is stil. Wij Belgen, wij liggen eruit in de kwartfinale of in de halve finale of even de vuur in de finale. Ja. Stel wij zijn uitgeschakeld, ja. dan noemt dat bier nog steeds Belgium. Ja. Nog steeds. Ook al hebben wij verloren. Waarom? Ja, Omdat maar... dat zo is afgesproken. Ja, dat is vaak goed gezien hè. Dat ik bijzonder ze dan een keer over nagedacht, Ja, hè? maar als wij verliezen, dan zijn we wel naar het hè. Man. Dan gaan ze met ons slag, Dan gaan ze met ons, ze met ons Niet meer als anders. Dus feitelijk dat is goed gezien, maar ze moesten dat iets verder over nadenken. En het is feitelijk wel een beetje een stoem aan, Allee, als ik mag zijn. Ja, maar dat ja. is een Dani, hè. Als een Dani iets in zijn kop heeft, dan doet een ja, Dani. Ja, da, dat, dat, dat is een Dani. Dat is juist waarom dat wij van een Dani hebben. Ja. Ik heb geen Dani gehoord, René. Niet persoonlijk maar ik heb toch al jij hebt toch al een paar keer gezien op mijn café ja van ziens. ja ik denk zie dat ik daar al zo diepe gesprekken mee heb gehad. maar ik heb gehoord dat jij toch ook wel alcoholproblemen hebt gehad dus dan denk, dan denk ik van waarom ze tegen haar niet in een den aha den aha de a den aha de aha. wat is dat nou eigenlijk den aha. Een ahaaah niet al maar als ik nou zeg dat ik een alcoholieker ben, is dat niet meer zo anoniem? hè? Dat is juist. Dan denk ik eerder een. Alcoholieker? B.A.: ah, een bekende alcoholieker. Dat is juist, dat, kun nog... dat kan ik niet ontkennen. En kan... daar keupt je niet zoveel mee, want dat groepje is vrij klein, Paasik. Dan heb je Zaterita. Dat is juist. Ike? Dat is juist. En dan zijn we het, klopt zeker. Dat is juist, jong. Dat is juist. En ik ben liever niet alleen in een kamer met Zaterita. Ja, zus, dat kan je nog niet ontkennen. Dat is goed, jong. Ja? En ja, zit ik? Een oh, ja, halen? Ja, een ja, oh. ja, maar ja, ik heb mijn nee nog niet verteld. Ja, ja, afgemaakt. ja wacht, zegt maar stom maar, zeg Ludo, en Ludo. Heb ik heb nog iets te vertellen. Ja, ik, ik heb ik, ja, maar jij hebt me dat juist een vraag gesteld. Ja, wel ja, stil, maar. Ik, ik heb dat nog altijd niet afgemaakt. Dus ik, uh, ik ging je eigenlijk vertellen hoe dat, dat komt dat ik bij de even ben gekomen. Zeg, wacht. Zeg, Lude, hoe komt het eigenlijk dat je een FODI werkje. Dat is juist, ik had dat nog niet afgemaakt. Uh, dus dat is eigenlijk gekomen. Ik werkte ik vroeger voor een bedrijf en die specialiseerde zich in cybersecurity. Cybersecurity. Weet je ja. wat dat, dat is? Ja. Ah, wel, dat is een valligheid op het internet. Ja, dat, dat is zorgen dat je via cybersex niet zwanger gerukt. Oké. <laughs> Nee, ja, dat is juist, Dat was een lekker specialist, in, hè? Ja, ja, ja. daar kent hem al. Daar kent hem al. Nou, ik had kijk in dat bedrijf, ik kan je naam niet noemen. Ah, daar had ik een bedrijfswagen, een mm, BMW. Yes. Nu, ik moest naar een klant, naar toe gaan. Voor wat, dat weet ik, vaak niet, want ah, IT'ers, ze kunnen gewoon van thuis werken. Maar ik moest daar naartoe rijden, want die wil mijn gezicht zien. Dus ik rijd daar naartoe, maar het was veel. Ja, in België, we hebben zoveel wegen. Ja. Het grootste wegennetwerk, maar dat staat allemaal vol, voller. Jong. Dat is 1,5 veel. Dus ja, ik was niet goed aan het opletten. He. Ik was naar een of andere podcast aan het luisteren. En ondertussen naar buiten aan het kijken. raak ik toch gewoon niet los in dat achterste van die Vorma zeker? Oh, ja. oh, waar, ja. Weet je wie dat daarin zat? Nee. Wacht, laat me raden. Zeg het. Maar Koeken. Ga wij weten, Maar Mark Koeken ja, zat daarin. Dus ik raad dat tegen, dat was een dikke bak, oh, Die koffer volledig ingetuikt. Ik zeg, Alleluia, ja, lute, wat doe je man? Ik stap uit, hè. Ik zeg, nee, sorry, sorry. Ik, ik herkende die hij dat mijn gezicht trekt, hè. Dat ja, was Mark Koeken. Dat is de Marke ja. Rustig, jong rustig. We gaan dat oplossen, zaten aan het tegen me. We gaan dat oplossen. Dus die zei zijn... niet van, dat is weer Koekenbak. <sie> dat, leek, dat leek ons nog niet uit, maar dat was goed geweest. Jongen. Als dat uh, al uit was, dan was uh, ja, okay. dat was een binnenkopper geweest. Sorry voor het steuren dan. Ga verder. Zeker. Dus wij zetten ons aan de kant, we klappen dat uit. En de ander vraagt aan mij, uh, maak daar geen zorgen, jongen? ik heb geld genoeg, uh, je moet dat niet betalen. Ik weet dat dat een accident was, fillen, dat is niet plezant. Maar wat doe je afwaardelijk in, in het leven? Ik zeg, ja, uh, ik ben uit eer. Voor wat raad je dan met de notto? Je kunt toch van thuis werken? Ik zeg, joh, dat is zeker. Alwel, zei het aan. ik ken nog iemand bij de FOD en ze hebben dan nog een plutsje nodig. Ik heb maar connecties en dan heb geen, geen bedrijfswagen, je krijgt dat geld gewoon netto. Ik zeg, ja, dat is goed. En ja, en je moet dan niet zo hard werken. Zie je gaat dan niet zitten. Ik zeg, ja, dat is zeker. In. Dus alleen en dan zo rond het een komt het ander. Dan kom ik bij de FOD, geen bedrijfswagen. En uh, krijg ik krijg dat ah, gewoon net, toch? Het is allemaal ja. beter. He. Ja, eigenlijk is dat beter. Mm. En zo ben ik bij een FOD geraakt, joh. Zo zorg jij bij een FOD. Maar hoe komt de René onderaan terecht? Want jij bent de René ja, wat de René toch aangenomen? Ja, wat? Er zijn maar niet op mij beloofd dat het allemaal rustig ging zijn op een FOD. Ik begin dat te werken, in het begin was dat rustig, in de ontijd, joh. Meewerken en meewerken. Ik zeg, ja, man, je hebt maar beloofd dat het rustig ging zijn. Zo rustig is dat niet mee, he. Ik heb iemand nodig onder mij om mij te helpen. Ja, ja, ja. Ah, oh, ja, zoek iemand, denk ik. Ik wat oh, het is goed. En iemand gezocht. En de René was vaardelijk een van de eerste die naar mij kwam. Ik heb mij geklapt. En dat klikte direct goed, René. Dat zou wel zo zijn, dan, Ludo. Ja, hey, voilà. dat is direct de, de, de juiste mentaliteit voor, voor in de FOD te werken. Oh, ja. Zo weinig mogelijk werken, maar wel zoveel mogelijk gedaan krijgen. Voilà. gewoon ja, zo, zo, efficiëntie. Moeten, efficiëntie, dan kunnen we allemaal vroeger naar huis. Maar waarom heeft vroeger naar huis te maken? Ja, maar jij moet op tijd maken, naar huis gaan. Waarom? Als jij niet op tijd naar huis gaat, dan zijn de deuren dicht. Dan ga jij niet mee buiten, hè, jong? dan moet jij daar slapen. Hè. Dan oh, zit je daar wel. Ah, ja. Dan zit je daar tot... Dus je moet Mijre wel op vroeg. tijd naar huis gaan. Dat bij Patrick, als ja. wij niet vroeg naar huis kunnen, ja. dan komen wij niet vroeg in een café. dan ja, moet maar... dat zeggen dat je later moet blijven. Dan kun je ook niet vroeg naar huis. Ja, dat, man, is mama... vis... dat is nee, een ja, vicieuze cirkel. Dat, man. Man. dat kun je dat... Ga dat... niet permitteren. Maar mijn café zal al open van 9 in de ochtend. Dus dat kun je nog niet permitteren. Voilà, daarom moeten wij vroeg naar huis. Dat wij vroeger bij huis zijn, zodat jij vroeger kunnen sluiten. Snap je het? Ah, ja. Ja. Als je genoeg woord geeft, dan moet je dat ja, ja, ja. Eh, hey, Patrick is een beetje moe, hè, jong. Ik, ik, ik, ik heb nee, volgens mij slaap, joh. Ja, dat is zus, joh. Maar, hey, heb ik uh, hard gegeven, he? Heb je alles gegeven van u? Ja, hij heeft een instinct. Hij een joh. Alles gegeven Wil je gaan zeggen dat hij thee stinkt? Dat vind ik wel niet preuper van mij. Dat kunnen je gewoon niet veranderen. <lacht> dan ga ik, en dan nu kijk ik, uh, lachen. Oh. Ja, ja, ja. dan kijk ik hem aan en denk ik van. Oh, ik, in Frans, voort, in uh, Frans, noemen ze dat lachen. <moging> ja, maar noemen ze in, in Frans rigolet. Rigolet. Ze <moging> gaan zo. Maar in Vlaams gaat hem van. Ho ho ho, jeegee. Ho ho ho. He, he, he. De naai in iTunes voor wat staat er verder? Internet, in Internationaal. Internet. Internationaal. Internationaal Internet en de tijd. Dat gaat voor X en de J tunes. tunes. tunes. Ah, kom, we moeten de auteur zetten. Oh, ja, we moeten auteur. Zeg, uh, Johan. Ja, Patrick, jong. Zeg het Niki. Wat gaan zeg... we eigenlijk eten, jong? Hier in Derby. Ah, toch geen everzwaan, want dat eet ik niet, op. Want je weet toch in de vorige podcast je weet dat er veel overlast is van die everzwaan. Ja, gevecht, maar he. ik heb hier everzwaan zien lopen, jong. Zo'n beest, oh. dat eet ik, ah. nie ah, we... ik niet op, jong. komt ik niet aan. Zeg, Johan, weet je wat ik ja. voor gaat? Nee. Ik zweer het al niet, hè, Ludo. Johan, ik zweer het al ja, niet. Ja, zeg het niet. keer. ik kan draaien met een notte. En een everzwaan tegenover een auto. Nee, Nee, nee. nee Erger. Wat? Wow. Wow. Als ik kan draaien, draaien, mag ik de blok. En nou, nee, dan nou weer een wakker, want hij kan niet nee. rijden met een motor. Penny, Bij... René! <laughs> nee. Adamant, <joh>. Adam <skrisa> René! Adam Mullen! Adam Mullen! René Adam Dus wat ik kan draaien, met een moto Ja. In één keer, dus ik kan rijden. Je hebt een verschijning gehad. Ja. Nou, als ik kan, zo'n kind dat kind Hij hebben, dus ik vol mak. In één keer zie ik dan, zie ik dan een wolf voor mijn neugen. Wat, een wolf? De wolf. En wat was die dan nou aan het doen? Ja, die was aan het straten, die zondag die gewoon. Oh. Is dat dan een wolf Dat ze ah. nou verspreken? Ja, is is dat is die, een wolf, ah. Ah, die een wolf. Dat is die, dat die is aangereden. Ja, hoe dat gedaan, ding de en ik? Alla, jongen, Patrick. Dus jij hebt die wolf aangereden in de derby, ja. die je meegepakt naar de Limburg, en die hem daar uit de vrienden smijten. Dat is juist. Want maar, je kunt toch niet altijd de schuld steken op de wal. <laughs> maar heb jij dan vluchtmisdrijf gepleegd? <laughs> ja, ja, Ik heb een vluchtmisdrijf gepleegd. Maar nu denken ze wel dat dat een wal is. Of niet? Ja, of, nee, daar denken ze nog niemand. Ze ja. verdenken nog niemand. Dus eigenlijk, dus, ik was een draaien. Ja. In één keer zie ik zo een ding voor mij staan. Hè? Dus ah, dacht ik, oh ja, dat is in mijn imagination. Uh, nou ja, mijn... zo van als je te veel drinkt of zo. Ja. Dat uh, dus heb ik ik, is ik te veel gedronken? Ja, waarschijnlijk. Te veel. Een beetje. Een beetje. Waarschijnlijk te veel. Dus jij dacht dat dat uh, een verschijning ja, was. Ja, dan was dus, ik gewoon. Ik dus ik zat een keer gewoon. Ik ben, ik, ik gewoon aan het draaien naar huis. En zeker is ik zo een beest op de weg. Ja. En dacht ik, ik van ja, waarom zou ik hier hebben? Maar komt dat daarvoor in de Walen, wolven? ik dacht ja. dat dat alleen in de Limburg was jan ja maar blijkbaar was die eh, die man was ons ontspraan nee, hè oh hoe kieke... is dus ik heb kieke, blijkbaar de enigste voel van België aangereden ja, ja dus dan voel je haar ah, toch een beetje slecht voel je aan nou slecht of uh... ja maar dan denk ik van Ma St maar, het ding maar is, eigenlijk... ik, wou, ik wou die schuld niet op mij. Steken, want dat was per ongeluk. Want in één keer die wolf die, die sprong van mijn netten. Ja, die was geschrokken, hè? Die was geschrokken. En dan dacht ik van, heel ja, mooi, ja, dan ga ik dat op de wal steken. En die wal hebben we toch al wel miserie gemaakt, de wat miserie meegemaakt, ja. ja, Met al die vrouwen. Met, met al die vrouwen, ja, met al die mensen. Dat is van. allemaal niet doen, hè? Nee. Dan denk ik van, oh wel ja, dus ik pak dat kadaver mee en ik leg dat in brei, bij de Limburg. Je wat? Dus ik leg dat daar, ik druk op mijn doeder, pimp, pimp. Ah, ik ga nu op, hè. En wat is er dan gebeurd, Nou, Toen kwam het nieuws erop af. Wolf in Limburg gespot. En hij is dood. dan dat heb ik gelezen. Dus nou dat is die een wolf. Dat is die wolf. Heb Patrick, trucje gemaakt nog wel op mij, hè. En nu was nog niet getrekt, hè. Maar ik heb gelezen dan een dokter dat hij het onderzocht, hè. Noord? En ze hebben gezegd, hij is duid gereden. Jong. Ja, ik ken hem niet in de Ja, gereden. En dat kan ja, ja. niet. Patrick, ah, ja. wat heeft nou, dat gezegd? Ja, hij had nog geen schrik dat hij bij haar ja. terecht komt. Ja. Wie, wie, wie? Ja, en die gaat haar uitgewist. Ja, maar die wolf is dood. Ja, maar dat bloed, dat zit in een van Otto. Hè. Ze die kunnen DNA, die baan opnieuw. We die baan Ja, maar hoe weten die onderzoekers nou dat dan een is? Juist, maar wacht, wacht. Was hij van Otto Want ik heb hem van laatste keer gezien, dat was ja, een beetje vaal, hè Van binnen in de havenkopper ligt ja, van alles in. Van, van, ja. van Beel ligt daar in, inderdaad van haar... Ik zal eens iets zeggen, hè, Patrick. Dat dat verkeer, ja. Als in de koffer één arke van A ligt, ja. dat is op daar een wolf gekomen. Dat. En dat ligt dan nog op. Dat wordt een volledige autopsie van die dat wolf. Dat Als hij daar een arke vindt van nee, die doen een. Uh, een DNA test, of wat is dat allemaal? En, eh, uh, je ge zien Gezegt gezien, hè, Ik Ga gezien. Je zegt gezien, hè. Ik je gezien. Maar is dat ge gevangen, of wat moet jij dan doen? Ik geen weet idee. Je, weet je? we af. Nou, zijn, zijn geen wolven gewoon, dus ik weet niet wat die straffen staan nee, ik van weet het ook niet, ik weet het ook niet, joh. Ik weet dat ook niet, nee. nee. Maar het ding is, Lude, het ding is, ik heb die wolf per ongeluk aangereden. Dat, jij, dat weet ik, ik joh. Maar denk je, dat oh. ik nog een beschermde dienst Expres eh, Express om die kapot te maken. Nee, maar dat maar is dat is enige nee. duitslag. Heb ik een fout begaan? Je dat hebt je... vluchtmisdrijf ja. gekregen. Eh, ja. Nee. Jawel. Je technisch gezien wel. <laughs> Wat heb ik nou gedaan? Nee, want ik heb die wolf nog naar de Vlanders gepakt. Wat dat als een bijter is, dat moet wel gezegd worden. Dat is juist. Dank u, Remy. Scher gedaan. Dus ik heb die wolf aangereden, justus, just. Maar ik heb haar niet aangegeven, hè? Ja, Bij de politie. Maar het ding is, ik heb niet in mijn motto gestoken. En als ik daarmee naar Bremen gereden, waar ja, Kim Plusters woont. Ken je geen Kim Plusters? Ken je geen René? Ken je Ik weet alleen dat ze het daar niet zo Bremen. Maar... Haha. <laughs> hey, Hopla, hey, dat ja. was mijn mini hè? <laughs> dus... Allee, dus, dat was het vooral van de dingen, joh. Van dus, dat is dus, dus, dus het vooral van... De wolf. De wolf. Hoe noem je die wolf? Eerst of? zeg je Zeg, Ja, Patrick, maar zeg... Van een zeg, wat voor een TV ja, dat gaat los. Ik nee. heb Ik ken hem zo platte, jong. De platte? De ja. vierkante? Nee, rechthoek. Een rechthoek. rechthoek. Maar ik had vroeger zo'n dikke. Zo'n dikke, hebben je zo'n achterkant. Ja. Maar op een dag kwam daar zo. Ik keek tv en dat was met Martien Tengen. Martien Tengen, uit ja. het journaal. En in één keer. Was het journaal of niet? Ja, het journaal met Martien Tengen. Ken jij het journaal niet? Ik kijk dan kijk ik dat elke avond. Oh, en in één keer. Je moet op de oogte blijven. Ja, je moet op de oogte blijven. En dan kunnen met je collega's en zo een klappje doen. Of ja, het journaal of, of en wacht zo. wat anders klappen aan de ja, koffiemachine. Ja. Dat is het. het is iets, je moet een onderwerp hebben. Hè. Ah wel. Dus ik was kik tv aan het zien, jong. En in één keer kwam daar zo rook. Rek. Rook. Allemaal rook. En ik... Ja, dat stond in brand, hè, mijn uh, tv. Heb... Ja, alain, jong. En ik heb mijn tv gepakt, maar dat is zwaar, hè, jong. zo'n me... Dus ik heb dat gewoon gepakt en in mijn tuin gesmeten, jong. Je en ga Ik mijn hand onder de arm ja. ja. Ik heb hier zo aan mijn arm... Alleen ik zie het, Ja, jong. Ik heb ja hier die... zo'n streep. Van dat oh. te pakken eigenlijk. Ja, van wanneer is dat geleden? Dat is... Uh, Enkele negen woorden. Maar 9 woorden niet, Zes jaar geleden is dat zekerst. Zes jaar. Ja. En je ziet dat nog altijd. Ja. En hey, dat moet nog wel wat gewijs zijn. Ja, ja, ja. Maar ik heb de brandweer niet gebeld. Zelf geblust. Ja. Dat heb echt gedaan, ja. Ik heb dat in een, in een tuin gesmeten. En dan, ik dacht, waar heb ik een brandblusser? <laughs> en dan dacht ik, in mijn noto in mijn in mijn nota oh, keek ik naar een praanblussen. zeker. En heb ik daar gepakt. Mm. Heb ik de instructies gelezen. En dan, psst, gespoten. Hè. Dat was geblust. En dan denk ik een nieuwe TV gaan halen. En dan het journaal verder gezien. Hè. Maar, in dus, dus wat heb je nieuw... nu, nu? Nu, heb ik naar platten. Dus, dat ik jij nog naar platteren als dat Ja, daarvoor was zo'n dikke. hè. Ja, maar weet... zo. Maar zo'n zware. Ja, maar weet je, jij ook. Waffen en een tv-merk dat dat is. Ja, dat begint. maar wat mag ik dat hier zeggen? Jij mocht hier reclame maken, joh. Samsung. En Samsung. dat werkt heel goed, joh. Heel goed. Maar vinden dan niet dat, dat wij... heeft nog niet gebrand, joh. Maar vinden we nou niet dat wij verplicht zijn om bijna om de twee jaar een nieuwe televisie te kopen? Ah, die van mij is zes? Zes, zes jaar. jaar. En Ludo, hoe oud is die van haar De man is na vier jaar. Maar, dus je hebt ook al naar platte. Ik heb hem ook al platten. Jongen, maar jongen. vind je dan nou niet dat, je, dat de maatschappij verplicht wordt om een nieuwe TV te kopen? Ik vind van niet. Ik vind ook van niet. Maar. Als, die, maar ik, ik hou dat tot dat kapot is, joh. Ja, het is gewoon. Maar, maar wordt jij niet verluid om een nieuwe te kopen? Dat wel. Verlaat wel, maar niet verplicht. Je verplicht, verplicht. Het ding is, jong, Je verplicht alleen al zelf. Oh, je wordt verlaat. En als jij vindt dat je dat nodig hebt, dan verplicht je jezelf. Dat je dat nodig hebt. Hey. Mijn bomma, die heeft nog altijd aan een tv van 1980, dan marcheer nog, hè. Oh ja, dat is En wordt die verplicht van een platte te kopen? Nee, want nee, die verplicht daar ja. zelf niet. Die heeft dat niet nodig. Die zegt, ik zie al die dingetjes hier in de boekjes. Dat kost niet veel, maar mijn tv is nog goed, ja. Dus ik kom me nog niet verplichten. Ik heb dat niet nodig. Oh, fuck ik kunt het niet nee, al hè. Nee, ik kom niet halen. Patrick is de mentaal, te zwak. Wat? Patrick is mentaal te ja, hey, zwak. Niet aan, ik kan niet aan. Maar kom nog 10 minuten, joh. Of de zo. En de Spotify. Maar ja, ja. we doen dan wel. Kom. Kom op. We kunnen Heb toch? je geen nou, dingen? hebben helemaal dingen. slapen, hè? Ja, Anders moet hij iets zo uh, koud water in haar gezicht smijten. Zes, joh. Dan voel je frisser. Patrick kan het niet, hond. Patrick kan het niet. Hoorde mij goed, Ik Ik hoor al serieus. Ja zegt die wagen van de Tinder iets? Patrick is jongen. Uh, Patrick is niet zo. Nee, de Patrick, je hebt gezien, hom, die was zo blij en zo. De... is niet goed, jongen. Ik was er steeds aan het vertellen, maar hij zakt gewoon een duim als. Is dat echt? Maar ik, ik kijk zo niet oh, naar goed. hem, want ik zit zo in deze positie. Je hebt een betere beeld op Ik heb een zicht op alle banen. Ik ja, ja. Op alle. Ja. Maar ik, ik zit de de zo meer hier voor mij ja. oh, hey, En ja, hem zie ik, ik niet zo goed. Ik, zou, ik zag hem en ik was aan het vertellen en ik zie die zo stukjes wegzakken. Die is. Die, die neemt dan nee. een dutje. Jongen. Ja, jong. Maar die heeft dat nodig. hij oh, is, is dat ja. toch? Jongen? Maar nee, hij ja. moet een beetje wakker worden. Ik kan dat verhelpen. Ja, het is nice er nou. ah. Ah. Ja, ja, dat was een depelfrits. Oh god, dat doet klootzak. Uh, ik heb me op tien minuten en dus Ja, wij zijn dat gewoon op een food. Wij doen dat vandaag uh, niet ja uh. de Patrick op het café doen en natuurlijk zegt Zeg Patrick. Ja. He? Nou waar wilde jij eigenlijk nou naartoe met die tv's? Maar ik denk eigenlijk vaarlijk dat de maatschappij ons verplicht. Om niet de laver te kopen. Maar waarom? Tekenen? Maar waarom eigenlijk? Ah wel, maar het ding is dus eigenlijk die maatschappij, gelijk de Sony, gelijk de Samsung, of noem het maar op, die willen dat we eigenlijk om de twee, drie jaar altijd een nieuwe televisie kopen. En hoe gaan ze dat dan doen? Al wel, die, die zeggen dan, ja, nou, dus toch, je een nieuwe televisie gekocht. Ja. En dan zeggen van, ja, maar nou, hebben we nou nog iets beter uitgevonden. Maar dan zijn je toch niet verplicht, eigenlijk, om dat te kuipen? Nee. dan, dan is toch niet verplicht. Nee, maar ze gaan dat doen, dat je dat nodig hebt. En hoe gaan ze dat doen, jong? Door reclame. Gewoon reclame? Door reclame te maken over de QTV's. Ja. En daar heb ik wat goede reacties op de Nalen. Daar heb ik wat goede reacties over op de Nalen, Ja, zegt een keer. Weet je wat André de Wilde zegt? Nee, niet. Weet, de vrouw vroeg deze morgen, schat, wat is er op tv? Ik zag veel stof. Heb de hele dag beeld, maar geen klank meer gehad. Zal ik denk ik een nieuwe tv kopen? Of was er iets mis met de kabel? Dat zei de André. Ah oh ja. Die zei André was een beetje aan het klaken over zijn wuffen. Dat, dat mag, hè. Dat, dat, mag. Mag. dat mag. Weet je wat de Wim zegt? Nee, nee. Staat mijn naam op een zwarte lijst oh, en word ik automatisch verwijderd? Ding denk dat de Wim toch al wat shit heeft meegemaakt. Anders dat zal hij lang niet Dat is Weet je wat Febe en Chapin zegt? Nee. In plaats van een 4 televisie, word ik op een 8K televisie. Dat is misschien beter, hè. Ja, maar Want ja, maar... als die technologie toch al vooruit gaat, kunnen we misschien beter wachten. Dat is juist, jong. Dat, kun... Dat is juist, joh. Hier, en deze is een luste van een adem. Ja. Ik heb juist een medium televisie van een Aldi gekocht. Bijna tien jaar oud. En alles gaat nog zeer goed. Prachtig beeld via een digikeurde. Waarom een nieuwe keupe? Wees content met wat je hebt en doe niet mee met de stuwen reclame om te kopen. Enkel om te koop en dan stoef je tegen een buurman met een nieuw televisie. Waarvan je de handlading 10 maal moet lezen. voor al eerder een tv aan te zetten. Ja. dan vind ik leuk dat toch een beetje geliked hebben? Zo. Ik vind dat ook, ja. Ik ik dat ook, joh. René! Hoe lood is het? Ah, oh, het is zijn haar. Het is onze uur. René! Zet al mee! De René! Het is Ludo dat je moet doen. Nee? Onze René! Oh, René! René! Zie je niet! Ojojojo! Léa! We gaan naar Spotify. We gaan naar de Spotify playlist doen. De Spotify playlist? Ja dus we gaan maar, wacht, AB hebben wel al gedaan, CD hebben we al gedaan. FG of zo zeg FG hebben we al gedaan, nou gaan we doen HI. Zeker, want daar is juist. Wacht, we we hebben, nee, wacht, we hebben AB gedaan. <laughs> CD hebben we al gedaan. Wacht, AB. B, he, like, nee, het is <laughs> man, helemaal anders, maar als in plek, Nee, G, als is nog HI ja dat ken je anders. Nee, nee, daar is je. Daar is je alfabetneden op zeggen. Dat is niet van er even deel. Ik vertrouw op mijn nagel. Wat hè? A, B en B, B. Maar hadden we niet een keer maar één ding gedaan? Nee, nee, nee. De eerste vond aan een café als kind was A, B en B oh. <laughs> Heel mooi, nee, man. Ja. Ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> ja was nog één of niet. Dan nou gaan we de artiesten van GH doen. GH. G H. Wat is GH? Van GH. Dus van G tot H, eigenlijk. G tot en met H. G tot en met H, zegt Patrick. Ja. Jij ja. kent toch het uh, uniform alfabet, hè? Alpha Ik Bravo, ook, ja. Charlie, Delta, Echo, Wat is er nog Een Fox Wat komt er wel nou bij? De G, ja Want golf. we zijn na We zijn na bij de G en H. Wat is G en A? G, dat is een golf. En de na? Dat is een hotel. Voilà, we zijn met golf en hotel. We zijn met de golf en hotel, jong. Oké, okay, jong. Allee, het leek, jong. Wat is dat? dus voor deze de bedoeling hiervan? Dam, Wat? Dam, dat, is dat dan zat aan de dames en heren, nu komen wij toe aan ons favoriete hoofdstuk, en dat is uh, Spotify hoofdstuk van Johan en Patrick. Afspelen, dat is, saying, hè? Just is just, ja. Dus in de vorige aflevering hebben wij al de letters behandeld. A, B, C, D en E, F. En dan nou gaan wij verder met de volgende letters, en dat is G en de H. Juist, juist. Yes. Dus... Wat het eerst, dus als je een liedje vindt, dat is niet oké, okay. of je staat het niet met mij mee eens, dan kunnen we een mailletje sturen naar contact Johan en live -E. Of je kunt gewoon sturen naar Johan en Patrick live mee en als er staat een formulierke. Dat ga ik je invullen. vullen. Je, Goh, Jesus. Jezus. Kom, begin Allright, maar. Dus, dus samen met Doe de video, eerste liedje, ik ga wat... Al artiesten van de G tot en met H Deel. Yes, goals okay. en hotel, let's Oké, okay, wacht. hè. Hoe heet dat? Het eerste liedje is van Hathaway. Ja, dat gaat door. Dat is een klassiek, dat is een is een beat. zo'n beating. Hathaway, what is love? Ja, next, nee. Wat is Diane, met een dat, man? Dat is, mannen, dat heb ik toegevoegd. Ik, ik vind dat je van tijd moet nee, mij maar dan van tijd. Thijsleken, dat wordt overal gespeeld in de meeste clubs, hè. Dat is uh, Boem Boem Tam Tam, hè. Boem Boem Tam Tam, dat is juist. Maar wat vind jij daarvan, Johan? Ik vind... Misschien voor de jeugd moeten wij dat toch erin laten. Ah, ik vind dat bicht, hè. Ja, ik stem voor omdat je toch... De playlist is voor iedereen, van jong tot oud. Zo, lastig ja. de beschaving. Dus daarom heb ik dit meer aandacht besteed aan de jeugd. Ja. Ik vind jij dat van jongen. Ja. Ik zend mee, hè? Ik Als twee tegen hè. Nee. Nee, ik vind dat gek. Haldis en Pintje. Haldis een Pintje. Van Haldis. Van Haldis. Ja. Oh, ik keurde het in. Dat is van de biker boys dat is een dift programma. Hè. Wat zeg je dat? Deur of. Uh... Ik, ik zeg deur, ja. deur. Ah, deur. Kijk, kijk. Ja, ik zeg al deur. Ah, absoluut, ja, absoluut. Wat ik, uh... ik leek er niet aan mij. Het is weg. Ja, is ah, dat is ook deur. Dat is ook deur. Ja, dat gaat in nog niet van maken, Sign of, of the time. Dat is een herrie. Ja, ja staan. ik zal eerlijk zijn, dat is een goed liedje, maar ik vind niet dat dat deurt op de playlist. Ik vind niet dat dat hoort op de flow van de rest van de liedjes. Maar ik wil dat dat thuis is op een begrafenis. Ja, just, just. Maar dat draait ook op begrafenissen. Ja, dat is wel juist zo, op een begrafenis. Een begrafenis kan altijd, hoor. Oh, ja, moet dat zeggen. België. Is er leven op plateau? Dat is een Vlaamse klassiek. Ja. Vlaamse klassiek. Er moet toch iets van België baas zijn? Je moet er bij zijn. Jump around. House of Pain. Ja. Doe maar door. Yes. The power of Love. The Power of Love. Dat is een klassieker. Lude, Dat is een klassieker. Ja. Met een boodschap. En wat is die boodschap, Lude? Dat is voor iedereen die anders. Dat is wat dat dan terug vraagt. Oké, okay. dat is het schuin gezegd. Dat is het schuin gezegd. The Human League. Ja, dat is lekker. een secret Don't you want me... The Human League. The Human League. Dat gaat er. Uh, Absoluut. Dat gaat er. Uh. Absoluut. Ja, en dames en heren... Dat is eigenlijk vaardig al het einde van onze Spotify-playlist. Dat is wel snel, hè. Er zijn niet veel artiesten bij waren met de letters G en H. Dat juist, ja. Dat is juist, ja. Dus, dames en heren, daarmee een kleiner stukje van de Spotify-playlist. Maar het is dan ook wel aan, aan, aan de luisteraars, nu maar, en Patrick om zo een beetje suggesties te doen, hè? Ja, Want uh, we hebben dadelijk wat meer artiesten nodig voor de gein Dat is juist. Dat kunnen we gewoon niet ontkennen. Maar als we een goed klassiekerje in dat broekzak steken, had jij nog iets te zeggen? Zeg het maar. Stuur het naar contact@patricklive.be. Da's juist. Dat is juist, emailadres. En dan zie je we... wat. Allee, gele, want ik kan er misschien volgende week niet bij zijn. Ik heb veel meer. Ludo, keer. Ludo, Wij ja. zijn er pas over twee weken weer op opnieuw. Dat is jong. Ja, ik kijk er elke week naar uit. Elke twee weken kijk er dan naar uit. Ja, maar elke week heb ik zoiets van. shit, terug naar wijk wachten. Ja, het, ja, het ding is naar eigenlijk. Ja. Wacht niet. Naar achter professioneel materiaal moeten gaan, toch? Ja, aan, dat is dan mee dat ik altijd in de zijn ben. Jongen. Dat is juist. Ik kijk dat zo naar uit, dat ja. ik altijd denk elke week. Maar het is twee weken, dus binnen Not twee, twee weken. weken... Twee weken, en dan zijn we terug. Hè. Ja, dus met de over... i en de j. Ja. Dus over de i en j. Dus... Kende jij een, een artiest van i en j, dat je nu zo kunt zeggen? Dat is een moeilijke, jong. Ig-pop, e jong. Ja, e Ig-pop, hè. Dat is een zo'n e. ei. <laughs> De i en de jij, hè? Ah, de en de Oh, laat die staat dat, oh, dat oh, Patrick gaat slapen. Ik zou zeggen tot volgende week, mannen, want de Patrick die ik ken, dat niet, niet meer. Allee, Johan, oud. Dus deze was Johan en Patrick live samen met de vierde aflevering featuring Ludo en. René. René. René. Dus deze was de Patrick. Oh, leuk. Oh, jong. Hé hey, joh, hoe kan ik iets nou opnemen zonder drink? Alcohol, alcohol. Is... Wel alcohol. Ja, weet je Ja, wacht is... je, ja. Yo, yo. ik heb nog niet gepakt. Hey. Nee. Nee. Ja, stop, dit Benny! Benny! Ben ja, nee, René! Ja, nee. ja, nee. moet ja, we moeten ja. al kiezen, hè. ben niet of ik Ja, nee. ja pint hem. Tegen een pint zegt René, nooit nee. Als <laughs> <laughs> met een naam Ey, Oh ja! Oh. <laughs>